Vijf uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Oud-PVDA-kamerlid Sharon Dijksma volgt Kover Daas op... als staatssecretaris van Economische Zaken. Dat hebben bronnen binnen de PvdA bevestigd. Maandag wordt ze officieel voorgedragen aan premier Rutte. Dijksma was eerder staatssecretaris van Onderwijs... in het kabinet Boken en de Vier. Verdaas had anderhalve week geleden af... als staatssecretaris van Economische Zaken... na ophef over declaraties.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 In Amsterdam-Zuidoost is vannacht een man doodgeschoten. De identiteit van het slachtoffer is volgens de politie nog niet bekend. Rond 1 uur kreeg de politie een melding van schoten... in een parkeergarage van de flat Hooghoort in de Belmar. Toen agenten in de garage aankwamen, vonden ze een zwaargewonde man. Hij overleed korte tijd later. In Japan zijn de stembureaus open voor de parlementsverkiezingen. In de peilingen gaat de conservatieve liberale democratische partij aan de leiding. De LDP leed in 2009 een historische verkiezingsnederlaag na ruim 50 jaar aan de macht te zijn geweest. De verkiezingen werden toen gewonnen door de centrumlinkse democratische partij van Japan, maar die kon de afgelopen jaren de hoge verwachtingen niet waarmaken. Het weer bewolkt en buiige regen. Vanmiddag is het droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VNN start! drie minuten over vijf. Het is 16 december 2012. En ken je dat? Dat je, dat je op een gegeven moment... Uh, ben je in het weekend. Zoals gisteren. was het ook weekend. En uh, ineens dacht ik... Verrek, het is, gewoon bijna, het is gewoon bijna einde jaar. Het is gewoon bijna afgelopen. En het ging dan zo snel op een of andere manier. Ik had er helemaal niet meer over nagedacht. Van, oh ja, de kerst komt er natuurlijk aan. Maar het is volgend weekend. Dan is het uh, de 23e volgende week zondag. Nou ja... Dan is het maandag 24. En dan is het, uh, is het gewoon kerst. Volgende week al. En dan nog een weekje. En dan is het uh, oud en nieuw. En is het afgelopen, jongens? Daarvoor is het eigenlijk al afgelopen. Donderdag is het natuurlijk het einde van de wereld, hè, zeggen de Maya's. Er zijn mensen die daarin geloven. Ik zelf niet zo heel erg hoor. Ik denk van, nou... Ik vermoed dat het wel los zal lopen, die donderdag. Ik las nog wel een geinig artikel. Want heel veel mensen die denken van, ja, nou ja, er komt dan een soort einde van de wereld... En uh, dat heeft dan te maken met uh, de wisseling van de Polen. Niet uh, de bevolkingsgroep, maar uh, de, ja, de Polen zelf, Noordpool, Zuidpool. En dat zou dan heel ernstig moeten zijn, want je kent misschien die films wel waarin dan uh, de Polen wisselen van plek. En dan uh, ja, wordt eigenlijk de hele aarde wordt dan op de kop gezet. En toen las ik een artikel gisteren, waarin stond van ja stel dat gebeurt. Dat gaat waarschijnlijk helemaal niet gebeuren natuurlijk donderdag, dat zal wel heel toevallig zijn, maar stel het gebeurt toch. Dan maakt dat helemaal niet uit. Maar ja, want ja, dan, dan wisselen gewoon wat magnetische velden van, uh, van plek. Maar niet de letterlijke polen. Bedoel het bedoel dus niet dat dan ineens uh, de Noordpool uh, een hele schuif neemt... en dat die dan even langskomt, uh, waaien langs, uh, langs via Purmerend of zo. Nee, het is alleen maar het magnetisch veld. Er gaat helemaal niemand dood dan. Je hebt alleen een op een gegeven moment ja, dat, het dan, uh, dat je dat noorderlicht hebt in, uh, in Nederland of zo. Dat soort dingen. Maar voor de rest valt het allemaal wel mee. Dus we leven gewoon door, gelukkig maar. Ik zoek nu even wanhopig naar een goede brug. Mm, nee, ik kan hem niet vinden. We gaan het vandaag hebben over wie jouw meest favoriete persoon van dit jaar was. Dus wie is jouw persoon van dit jaar? Dat is de vraag. Beatrix is dat volgens Elsevier. Want Elsevier doet elk jaar een soort verkiezing, hè? het blad Elsevier... En die zeggen, koningin Beatrix is de persoon van het jaar 2012 geworden. Maar wie is dat voor jou? Mijn huisgenootje, omdat ze er altijd was tijdens onwijs moeilijke tijden. En dat waardeer ik enorm. Cassandra, want in 2012 heb ik in het zuiden van, uh, van Argentinië... heb ik mijn meisje ontmoet uit Griekenland, baan opgezegd. Net, uh, net als ik. En allebei zijn we gaan reizen, samen, uh, acht maanden lang, door Zuid-Amerika en nu we dus samen in Amsterdam. De persoon wat voor mij belangrijk was zijn in 2012, ja, uh... Nou, even kijken. Meneer Obama? Waarom? Ja, als je toch een tweede termijn hebt gekregen dus, uh, van de kiezers, uh, ondanks de uh, economische crisis. Ja, dan stel je toch wel voor dat je dus veranderingen dus wil brengen. En uh, het zou wel lukken. Uh, dat is Xander, um, omdat hij echt supergoed kan snowboarden. Nee, nee, omdat hij gewoon heel leuk is en lief en knap. Voor mij is de persoon uit 2012 mijn uh, 87-jarige opa, die uh, bij mijn afstuderen was. En uh, die, uh, die de familie alsnog na al die jaren, na 60 jaar huwelijk met mijn oma, bij elkaar houdt. In Amerika heb je ook een persoon van het jaar verkiezing. De website Time Magazine die doet dat altijd. En daar hebben hackers Kim Jong-un persoon van het jaar gemaakt. Hè? De leider van Noord-Korea. Hackers hebben de, de, de, de poll op de website van Time Magazine gemanipuleerd. En daarmee hebben ze dus die Noord-Koreaanse Kim Jong-un aan de titel persoon van het jaar geholpen. Ik weet niet of die dat nou echt is, maar goed. Hij heeft wel een bewogen jaar achter de rug in ieder geval. Wie is voor jou... De persoon van het jaar. Daar zijn we naar op zoek. Het telefoonnummer is net zo makkelijk als vorige week. 0801121, Dus 0801121. Wie is voor jou persoon van het jaar 2012? Nou, mooie muziek draai je ook. Frank die draaide al de Rolling Stones. Ik heb een documentaire over gekeken gisteravond. Dus die kan ik niet meer draaien. Maar ik heb een heel lijstje met andere leuke liedjes. Waaronder deze draaide ik vroeger ook altijd bij de lokale radio. Elena Miles en Black Velvet. En Black Velvet. Ik zei net al, koningin Beatrix is door de 4 uitgekozen. <coughs> Ik zei het net al, koningin Beatrix is door het blad 4 gekozen tot persoon van het jaar. Eh, als er één iemand is die daar wel blij mee is, dan is het wel koningshuisdeskundige Fred Lammers. Fred, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Ja, blij mee, dat Beatrix het Rixit is geworden of had het ook wel een klein wrang reintje... omdat ze toch een moeilijk jaar heeft en misschien daarom wel persoon van het jaar is geworden? Nou oh ja, dat, dat, daardoor is het wel geworden natuurlijk. Maar ja, als je het toch bekijkt, het is een vreselijk moeilijk jaar voor haar geweest... Want ja, het is geen kleinigheid als je zo'n zoiets overkomt... en dat je dus altijd in spanning zit... en dat je toch uh, naar buiten gewoon je taak verder uh, vervult. En dat is de grote waardering die men toch wel heeft. Dat men zegt, kijk eens, ze, uh, al de plicht koning in het dag en alles... en dan loopt ze toch met een vrij vrolijk gezicht rond... en kan ze toch haar persoonlijke zorgen opzij zetten. En, en ja, dat getuigt er toch wel van... dat je uh, je persoonlijke zaken en je ambt streng van elkaar weet te scheiden. En dat is toch geen kleinigheid als je dat uh, presteert. Nou, had jij dat verwacht dat ze het zo goed zou kunnen? Want in, in februari vorig jaar... Daar uh, gebeurde het ongeluk met Friesdout. Toen hebben we aan tijd natuurlijk niet gezien, logisch. Uh, maar daarna is ze, ja, ze toch wel flink in de, in de openbaarheid getreden. Koninginnedag, een aantal evenementen. Had je dat verwacht, dat ze het zo goed zou oppakken? Ja, uh, het is natuurlijk een groot drama, maar ja... Uh, je ziet alweer dat he, drama's gaan in een mensenleven aan niemand voorbij. He? Wat voor functie je nou ook hebt eigenlijk. En dit is een groot drama natuurlijk voor haar. En, uh, ja, maar ja, er zijn toch veel mensen he, die het overkomt... die een kind verliezen en noem maar op eigenlijk. Maar ja, die staan niet... En Dan kan je toch de tijd nemen, de rust nemen... om, uh, ja, om dat te verwerken eigenlijk. Dus, maar ja, Peters heeft in het verleden toch ook wel getoond... dat ze toch wel een hele sterke persoonlijkheid is. Het was ook na het overlijden van Klaus. En ja, vergeet ook niet, ten tijde van de ziekte van Klaus. Want dat was ook geen kleinigheid. Dat ze uh, bijna twintig jaar heeft meegemaakt en dan was die af en toe iets beter eigenlijk, maar vooral in het begin toen die, die, die, die depressieve aanvallen had. En dat was toch ook uh, ja, uh, een heel groot drama was dat. Hè? En toen heeft ze ook uh, toch haar staatstaak, heeft ze gewoon vervuld. Nu uh, zijn wij al uh, behoorlijk lang bezig ook met uh, ja, een soort geestelijk afscheid nemen van Beatrix als koningin. Um, uh, daar hebben we het, tenminste, zolang ik me kan herinneren... gaat er al bijna een discussie van... nou, misschien dit jaar neemt ze wel afstand van de troon. Wat denk jij? Is 2013 het laatste jaar van... Koningin Beatrix ja, op de nou, troon? dat denk ik nog niet direct. Ja. Het is grote onzingen. Want bij Yuriyama deden ze dat ook op plaats. En daar ergerde zich groen en geel ergerde zich eraan. En dat geldt voor Beatrix ook, ja. Het koningschap is een functie voor het leven. Als je om je heen kijkt, ook naar Elisabeth in Engeland, 86. De koning van België, die is 79. De koning van Noorwegen, die is, die is net zo oud als Beatrix... Dus ja, het is een functie voor, en de Spanje is ook net zo oud als zij, mm -hmm. het is een functie voor het leven. Maar ja, Wilhelmina, die is afgetreden. Ja, die, die uh, was het echt zat. En die wilde ook niet tijdens haar bewind uh, Nederlands-Indië overdragen aan Indonesië. Dat vond ze ook een vreselijke aderlating. En Juliana, die kreeg echt gezondheidsproblemen. Dus dat zal verbeteren. Dus ook geld als ze gezondheidsproblemen krijgt, dan zal ze aftreden. Maar ja, het hoeft niet. Het is gewoon de laatste twee voorstinnen. Het is zo gebeurd eigenlijk. Mm -hmm. Maar je kan gewoon doorgaan. En zij heeft enorm veel plezier erin. En ja, het en is dus aan de ene kant wat ik net aan vertelde, ja, dat het heel bewonderenswaardig is dat ze zo doorgaat. Maar het helpt ook om je te verzetten, want anders zou ze stil achter de granium zitten. Nou, dan heb je een, dan kan je zeggen, ja, ze heeft meer tijd voor die zoon, maar ja, daar gaat ze nog eens in de week heen dan daar kan je verder ook niet veel aan doen. Nee. Dus uh, ja, ze heeft enorm veel plezier erin en uh, ja, dus ik denk heus dat ze nog wel, als ze gezond blijft, dat ze zeker nog een aantal jaren doorgaat. Nou ja, en ook wel mooi toch, want het is een goede koningin en ik heb het idee dat ze de laatste jaren ook steeds meer uh, gewaardeerd wordt door de Nederlanders, dat ze ook wel echt een soort ja, moeder van het vaderland aan het worden is. En ja, dat oh, allemaal. Nou ja, sinds het overlijden van Prins Klaus... en ja, misschien kun je ook wel zeggen de leeftijd speelt een rol, is het toch wat milder geworden. En ja, mensen vereenzelvigen zich ook met iemand hè, die inderdaad een heel groot verdriet doormaakt. Uh, dus ja. Dan komt ze iemand ook dichter bij, bij iedereen eigenlijk. Hè? Dat je denkt, nou kijk eens, ja, het is ook niet mis. Hè? Ze heeft allerlei voordelen van het koningschap. Het dat kan je wat denken. Maar ja, dit, hè, dit verdriet wat ze dus heeft en dat ze gewoon doorgaat. Dus dat bewonderen de mensen toch wel sterk in haar. Dus ja. dat, eh, daardoor komt ze toch wel veel dichter bij het volk te staan. Een persoon van het jaar dus, koningin Beatrix. Maar wel met een klein randje. maar het is er wel gegund. Fred Lammers, dankjewel. Wie is jouw persoon van het jaar? Ik hoor het graag van je. 0801 Persoon van het jaar 0801 121 whistles down the cold dark street tonight and the people here were dancing to the music vibe and the boys just the girls the girls in the hair while the shot and just said the way over there and the songs they go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 You wake up in the morning And your headphones trust the stars Where you gonna go Uh, samen met haar hond Arnie. Ja. En op een uh, website de, van de Daily Mail, een krant in Engeland, staan allerlei dingen die zij leuk vindt. Ze uh, heeft zo in moeten vullen: een lijstje met dingen die ze leuk vindt. Waaronder uh, Poison Prince, dat is de eerste single die ze ooit heeft uitgebracht. Is een leuk liedje. En uh, ze is ook nog eens een keertje um, uh, heel erg into auto's. En ze heeft dus een Ferrari. Ja, en hij heeft zo een sleutel daarvan, hij heeft zo'n fotootje gemaakt en op de site gezet. Ze heeft gewoon een Ferrari, deze Amy McDonald. Ze was reet populair een paar jaar terug en nu is het een beetje afgelopen. Maar in maart gaat ze weer optreden en gaat ze ook weer uh, uh, uh, toeren door Engeland. Dat dan weer wel. Als jij wil zien, moet je naar Engeland. Doen. Goedemorgen, het is 18 minuten over 5 en we hebben het over wie jouw meest favoriete persoon is. Kijken of ik Aad te pakken kan krijgen. Aad, goedemorgen. Goedemorgen, leuk. Hey, hoe is het? How are you doing man? <laughs> ja, ja, goed met jou ook? Ja, moet wel worden, Ja? Wat voor je werken als je tegen 20 Wat zeg je? Wat voor je Herakles tegen 20? Ja ja ja, ik, uh, ik, ik, heb, uh, ik heb wel genoten van de wedstrijd eigenlijk, maar ik ben altijd een beetje in een spagaat hoor, als Herakles tegen Twente speelt. Want ja, dan ja, je hebt op niets te zeggen over de radio. Ja nee. <laughs> ik moet er ook nog wel eens naartoe natuurlijk, hè? Dus. Vorige week heb ik 20 minuten in de badgang. Ja. En toen ging ik over de schaatsers. Ja. Dan kun je Ja, dat is een of andere paag uit Utrecht weer, die schamp is dat okay. weer. waarschijnlijk. Gaat lekker verder, joh. Je ja, precies. Heb ik uitgezet. Maar ging er ging over schuizers. Ik heb jarenlang heb ik, gefloten en jarenlang ben ik landelijk ook schuizers geweest in de Hongbol. Ja. En dan kwam hij in de beurt. Ik denk, nou, ik ben nou als een van de, <laughs> de eerste. <Nee. laughs> nu ben je wel in de beurt. En we hebben het nu over, uh, over wie jouw persoon van het jaar is. Heb jij er eentje in je hoofd zitten? Uiteraard. Wie dan? Roemer. Emile Roemer. Emiel Roemer. Ja, van de SP. Oh, dat vind ik een opmerkelijke keuze, uh, Aad. Want, want hij, oh? heeft het, nou ja, hij heeft het toch niet zo goed gedaan als, uh, als leider van de SP. Want de verkiezingen liepen toch niet zo helemaal lekker uh, voor hem. Heb je gisteren geloof ik dat het was uh, met het documentaire... over de, de voorbereidingen van de verkiezingscampagne? Heb je dat gezien? Nee, heb ik niet gezien. Dat ging over Wouter Bos en over Emel Roemer. Ja. En, en, en Emma Roemer die zat in een-op-een... Ma ma uh, dialoog met uh, Rutte ja. en toen betichten hij hem drie keer dat het een leugenaar is en dat hij dus de zieken van 250 euro per jaar naar 350 euro verhoogt ja. en dan ontkende hij. Ja. En zo is een keer stond Rutte witte liggen en liet gewoon zich afbluffen. En jij vindt eigenlijk dat Emile Roemer dat wel, wel naar voren haalt uh, uh, Ja, naar, naar, naar buiten dat. Er was, uh, uh, uh, afgelopen dagen was er ook nog een dezelfde een, een, een, een, een documentaire dat eenma zat, ik dacht bij uh, RTL 4, en daar had hij vier of vijf van die VVD'ers tegen hem zitten. Ja. En toen werd er ook gezegd, ook met zijn campagneleider, dat je Ah, oké. Okay. Terwijl het een hele sympathieke, aardige man is en hij heeft hele goede standpunten en het is gewoon een eerlijke man. Ja, ja. Jij, jij vindt hem, jij, uh, jij hebt op hem gestemd ook, neem ik aan, de afgelopen verkiezingen. Dat dacht ik wel. Of ik, je stem, een... moet... op de PvdA, ik ben een rode rakker en ik <laughs> weet nog iets anders vertellen, ik. Ja. ik ben zelfs nog lid geworden. Echt waar? Echt waar. Dat was Dat voor, voor het, voor het, het, voor het, het, het eerst in je, je... Ja? Dat je me 5 euro per kwartaal. Ja. Dus 20 euro per jaar. En dan krijg je elke maand het blad van de tribune. En ik heb ook een pas gekregen. met een nummer erop. En ik ben al twee keer genodigd om een rondleiding met Lunch erbij. Oh. Ik mag dan het meenemen voor de eerste en tweede kamer. Oké. Okay. Ja, hele dag, maar daar heb ik allemaal geen trek in. <laughs> ik vind gewoon een, een goed persoon en die willen ik gewoon de, op mijn bescheiden manier ondersteunen. Nou, dat heb je bij deze gedaan. Uh, persoon van het jaar voor Aad is, uh, is, uh, is uh, Emiel Rommel. Hij is een eerlijke man van? en heeft hele goede standpunten. Hij ja, ja. is een eerlijke man en die is was tegen alle corruptie en fraude en oplichtingen en zakkenvullerij. Hm. En dat vind ik een goede zaak. Hey Aad, volgende week hebben we het over hoogtepunten van het jaar. Wil je daar vast over nadenken? Dan spreek ik je dan weer. Uh, wat wat jij Hoogtepunt van het afgelopen jaar was? Nou, dat dus jij er waren geweest. Ja. <laughs> maar denk er over na? Denk er wel eens over na. Dankjewel nou, voor het bellen. Mijn, mijn hoogtepunt bijvoorbeeld is zo dat ik af en toe jouw gesprek weer heb. Nou, dat is mooi om te horen. Dat is mooi ja, om te horen. Dan <laughs> hey, spreek je later uh, volgende week even. Dat lukt. Oké, hallo. Goeie uitzending. Uh, Wat is jouw hoogtepunt van het jaar? Daar hebben we het over deze nacht. Uh, Timo, goedemorgen. Ja, goedemorgen Luc. Goedemorgen. Wie is jouw. Wie is, nee, had het nu, wie is jouw persoon van het jaar? Daar hebben we ja, het over. Klopt. Ja, pardon. Zeg het maar. Uh, ik heb er lang over of lang ik heb er over zitten nadenken. Hmm. En ik kom toch uit bij Mario Monti. Oh, Mario Monti, de, de, de van Italië, de premier van Italië. Ja, precies. Oh. Oh, uh, uh, uh, die is aan de macht gekomen. Was dat dit jaar of was dat nou vorig jaar dat hij aan de macht kwam? Vorig jaar dacht ik. Ja, vorig jaar kwam hij aan de macht. Maar dit jaar was het natuurlijk uh, dat hij uh, hey, alle hey. beslissingen moest nemen. Waarom, waarom vind jij hem persoon van het jaar? Uh, nou, de politieke cultuur in Italië was een beetje ontspoord, zeg maar. En, en uh, het exponent daarvan was Berlusconi geworden, zeg maar. Die, mm -hmm. ja, eigenlijk het hele overheidsbeleid naar zijn eigen hand zette. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk is Berlusconi toen onder druk van de financiële markten... omdat de rente zo opliep en hij dat niet meer onder controle kreeg... is die afgetreden, wat op zich wel een daad van patriotisme ja, is... Ja. En heeft het staatshoofd van Italië... Uh, ik weet alleen niet meer hoe die even... Napolitano, geloof ik. Uit mijn hoofd, ja. hoor. Ik... staatshoofd van Italië-president Die heeft uh, toen Mario Monti... die voor een eurocommissaris was, heeft hij gevraagd... om uh, waarnemend minister-president te ja, worden. Echt als een soort zakenkabinet hè, hebben ze nu uh, in Italië. Ja, maar niet democratisch gekozen. Gewoon nee. helemaal buiten verkiezingen om. Ja, Daar was toen, toen wel, wat was, was wel wat kritiek op, omdat het natuurlijk niet democratisch gekozen was. Ja. Het is geen politicus, het is echt een, een zakenman, die, een, een econoom die even oordeel orde op zaken moest stellen. En dat heeft hij ja. goed gedaan, vind jij? Nou, hij heeft uh, wel hele moeilijke maatregelen genomen. Maar blijkbaar was het vertrouwen van het Italiaanse volk in hem zo groot... Dat die, ja, dat, dat ze dat toch geaccepteerd hebben. En dat is ook wat die Italië gebracht heeft uiteindelijk, dat het volk weer vertrouwen kon krijgen in hun nationale overheid. Ja. en Ja, als je dan naar Griekenland kijkt en je kijkt naar Spanje en dergelijke, daar spelen allemaal dat soort problemen. Maar dit geeft toch zeg maar zicht op een uitweg, gewoon een koninklijke uitweg uit de crisis. Ja. Want ja, op zo'n manier kunnen landen ook veel beter samenwerken. En ook dat ook de deur naar uh, Europese samenwerking. Ja, ja je, zou bijna, je zou bijna zeggen van nou, het zou voor meer landen wel een oplossing kunnen zijn om, om, om iemand op te zetten die uh, geen politiek belang heeft, maar misschien een, uh, uh, die, die echt het land wil uh, op, uh, echt gewoon. Ja, bezuinigen, orde op zaken stellen en, uh, en, en een heldere lijn en zo. Dat heeft hij natuurlijk wel gedaan, die, uh, die mond. Nou, dat, uh... je kan het volk natuurlijk niet meenemen waar het zelf niet kan. Ja, die... ja kijk, dat is natuurlijk het punt. Hij is natuurlijk niet democratisch gekozen. Dus ja, ja, als ze dat nee. niet willen, ja, dan, uh, dan houdt het op. Je natuurlijk. Ik zou het ook niet tof, willen natuurlijk. Je hebt toch democratische legitimatie nodig. Precies. Want je kan mensen die, zeg maar, niet snappen wat er gebeurt, die kan je ook niet meenemen. Dus. Ja, en verkiezingen zijn toch noodzakelijk om zeg maar de mogelijkheden van het volk af te tasten ja. en te kijken waar het überhaupt toegeleid kan worden. Ik schrijf op Mario Monti, persoon ja. van het jaar voor Timo. Dankjewel Timo. Oké. Okay. En tot later weer hè. Jo. Uh, gaan we naar Hans. Goedemorgen Hans. Hallo. Hoi. Uh, wie is jouw persoon van het jaar? Hallo met Hans. Ja Hans, hoi. Goeiedag. In uh, principe is dat ik mijn radiovriend Aart Zonneveld <laughs> echt naar voren schrijven en als persoon van het jaar. <laughs> Tuurlijk. Ik is mijn, mijn rare vriend. En ik vind gewoon zijn visie, wat hij elke keer geeft. over alles wat met de maatschappij te maken heeft. Ja. Ik geloof dat hij de juiste man is. die op zijn luchtgeveerde grimpen. met zijn milieuvriendelijke fiets. met zijn zagen tot weer de uh, hockeystick. ja Ja, echt uh, problemen oplossen bij uh, de voetbalgebeuren. Oké. Okay. Maar. Maar maar ik ik wil even zeggen tegen Aartje: mijn vrouw slaapt lekker, Verder gaat het alles goed. Maar wat ik daarvoor uh, wil schuiven is Floor, yeah. van het reisprogramma op de zondagavond. Oh, Floor je dessing. dessing. Ja, oké. Okay. Ik het even de afscheid de kwijt. Yeah. En dat geniet ik al veel jaren Maar ik vind het, de jonge luid die het presenteert, vind ik het programma van de zeer hoge gehalte. Yeah. En zoals Floor het al jarenlang presenteert, dan zeg ik nou dat uh, zijn. Dat blijf ik voor thuis, voor zulke programma's. Ja, ze was wel ziek, hè, afgelopen jaar. Ze heeft een moeilijk, jaar ja, gehad. Ja, het is jammer hoor, maar uh, ik ben ontzettend geïnteresseerd uh, wat er in de wereld gebeurt: aan milieu, aan alles wat met, uh, met natuur te maken heeft en de ruimte zijn van het woord. En de mooie kanten van de wereld laat zien. En dan geniet ik van. Er is al zoveel troep aan elend op de tv. Ja. En ik vind het een hele goede presentatie ja. wat betreft het, het tv-programma. Oké, okay, dus gewoon een, een, een, een positieve vibe heeft ze wel gebracht het afgelopen jaar. Ja. Ondanks dat ze een ja. toch wat lastig jaar heeft gehad, heb jij wel echt van haar genoten ja. op televisie. Ja, ik vind het een geweldige mooie vrouw. De persoonlijkheid. Uitstraling die ze geeft. Kijk, ik kan via een digitaal medium ontzettend veel dat soort programma's zien. Mm -hmm. Als ik nou de cijfers die je aan pakt aan uh, drie zat op de satelliet, dat is voor jou een mooie gelegenheid om eens een dus keer over te op satellietontvangst tot functie. <laughs> ja. Kijk, nog een mooi uh, inhoudelijk programma. Ja, maar zo'n mooi slootje uh, maakt natuurlijk niemand, hè? Nee, nee. nee. nee. dat moet ik eerlijk zeggen. Ik, ik, ik heb een keuze uit 10.000 tv-programma's. Ik, ik ben zelf return toch ja. als hobby. Ja. Maar ik vind gewoon de BVN, de Vroeger ga je omroep Link? Ja. En dat is vrij oorspronkelijk vandaan gekomen. Dat is door de VN meneer toen je het plaswerk op zee gebracht. Mm -hmm. En daar is eigenlijk er een keer een mooi tv-omroep. Uh, uh, aan die is ondergepakt uh, nou, bij gelukkig, de BvA. Nou, gelukkig heeft ze weer een plekje gekregen bij BNN. Floortje, des, ik, schrijf ja, hem op, die, ik schrijf hem op. Uh, ja, uh, ik hoop dat we nog jarenlang uh, plezier op kunnen hebben. Ja. Oké, okay, dankjewel Hans. En, en, tot, joe, tot later. Uh, uh, uh, nog eentje doe ik, de Adrie. Goedemorgen. Uh, oh, pardon. Adrie. Uh, Adrie, goedemorgen. Ja, hi, daar was je. Goedemorgen. <laughs> Wie is jouw persoon van het jaar? Nou, in de kampioen van het jaar is voor mij de directeur van een woningbouwvereniging... of bij een woningbouwvereniging, algeheel bestuurder. Ja. Bestuurder gewoon bestuurder hebben we niet meer van die vereniging. Dat is dat hij 4000 uh, sociaal huurwoningen inzet... voor een fusie met de partij van 80.000 huurwoningen. Ja. En die partij staat onder verscherpt toezicht. Nou, vind ik hartstikke goed. Maar <lacht> 95% kan dat we alles kwijtraken. Ik hoor een soort, ja, een beetje een klein cynisme in je stem, eh, Adrie. Hoe kan het nou? <laughs> ik ben al een tijd wakker. Jij ook. Ja. Ik hoor hier vanmiddag en uh, nu ja. ook weer. Vanmiddag? Ja, ik ben ook een harde werker. Ja, ik ben wel een harde werker, maar ik was vanmiddag... Uh, ja, je bedoelt, ik was volgens mij een reportage te horen, uh, ja. geloof ik. Ja, dat klopt, ja. Nee, is het maar ook. als je 4000 tegen 80.000 inzet op Daan dicht op de remwaan. Mm -hmm. dan, dan moet het... Uh, elke euro moet 20 euro brengen of zoiets. Zo zit ja. het ongeveer in elkaar. Ja, maar jij kan. Als je huis kwijtraakt komend jaar... Nou ja, je ziet het de vestia. Ja. Maar ze hebben het over die, die dividend, of weet ik veel, Dividaat, diviraten dan. Ik weet niet hoe die kringen heten. Ja, diviraten geloof ik. Waar ik, ja. ik verbaasd zijn sta, is dat, dat iedereen toekijkt, en, en die hoort op de radioprogramma's steeds dat de soepboel zo belazerd wordt en nu grijpt niemand in. Ja. Iedereen staat erbij te kijken dat het of uh, zou. En wie zou moeten ingrijpen dan, denk je? Ja, de minister zelf. Ja. Gewoon echt van hoge ja, hand. We hebben er wel wat aan gedaan, maar dan kon je bij de Kamer verkoophandel. En dan zeggen ze, je moet, uh, moet aangifte doen, je moet aangifte doen. Dus die Kamer verkoophandel zelf zo bang, wat zijn het voor een zakken overal. Die, uh, de directeur van de woningbouw is voor jou persoon van het jaar, maar wel met een, met, een, met een narandje erin. in Ja, een nou, narandje, ook de bewoners zelf. Mm -hmm. Want een vereniging heeft normale bestuur en hij is algeheel bestuurder eigenlijk van drie verenigingen die nooit een fusie hebben gedaan. Maar de hele volkshuisvesting van Wees van Muiden gaat naar de kloten. Hmm. Ik probeer aan alle kanten eraan te sleutelen en ik bel op de radio. Dat is de reden dat ik af en toe van gaan bel, en denk verdomme, pakt iemand het nou eens op? Ik hoop voor je, het Adrie, dat, uh, dat, ja, ik hoop dat het goed gaat komen het komend jaar. En, uh, dat ja, iemand niet voor dat, mij, niet ja, op... voor mij, voor iedereen. Ja, ja, tuurlijk, ja, uiteraard. Nee, zeker voor het hele complex natuurlijk. Adrie, dankjewel. je Sterkte mee. Uh, succes uh, ja, met de pretestrijd. Okay, nou, ja, oké. We hopen dat we er nog wat van horen. Dankjewel. Yes, tot later, hè. Hoi, hoi. Ja. We hebben het over wie jouw persoon van het jaar is. Stefan, omdat hij heel lief voor me is. Het is mijn vriendje. Onze directeur die hoopt dat we doorstarten met de fabriek in Zeeland. Ja, daar werk ik 28 jaar. En we hopen doorstarten zodat 450 mannen aan het werk kunnen blijven. Ja, dat is mijn dochter. Ja, omdat ze naar Suriname is geweest voor een stage voor drie maanden. En uh, dat heeft ze heel goed gedaan en daar is, uh, ja, ben ik heel trots op dat ze dat gedaan heeft. Ja, mevrouw, Ja, die zorgt altijd voor me, die zorgt dat uh, alles uh, geregeld is. Mijn dochter, Ramona, omdat ze is gaan studeren in Den Haag, ze is, is nu op kamers, ze is uh, zelfstandig geworden en ze redt het gewoon heel goed. Dus ik ben trots op haar, mijn broer, nou, omdat hij altijd lief voor me is, altijd voor me klaar staat. Hij is, ja, echt, gewoon de beste. Vrouw kiezen, mevrouw. <laughs> Ja, omdat ik er zoveel voor moet kiezen dan, want de hele familie bestaat uit acht man, ...dus dan moet ik ze alle acht zeggen. Dus vandaar. Ja, waarom niet, waarom denkt u? Ik bedoel, je komt s'avonds thuis, mag je benen onder tafel stoppen... ...en je kan mee eten. Ja toch? Dus dan is dat toch voor elkaar? <laughs> helemaal voor elkaar. Straks kijken we wat de trending is op Twitter, nu eerst of Monsters and Men. And as I looked around, I began to know Ja, voor Of Monsters and Men. Little Talks hadden ze een grote hit. En dit is de tweede single, Mountain Sound Of Monsters and Men. Start. Luk denk. Even kijken wat er een trending topic is op Twitter op dit moment. Hashtag Thunderdome is trending. Vandaag werd voor de aller, aller, allerlaatste keer... dat grappige festival georganiseerd. Ik zag dat Filemon, die uh, je kent van de wereld van Filemon... dat die er was geweest, Dat hij het nogal overgang vond... van uh, Thunderdome naar Radio 1. Maar dat er ook een stuk minder kale koppen te vinden waren... Afgelopen week was Duncan Stutterheim te gast bij BNN Today. De organisator van Thunderdome. En die zei, ja, ik ben er gewoon helemaal klaar mee. We zijn gewoon helemaal, helemaal afgelopen met dat Thunderdome. Laatste keer dus is geweest. The Hobbit is ook trending topic film. Die een soort prequel is van Lord of the Rings. Dus wat er gebeurde voor die film draait nu in de bioscoop. En kennelijk zijn daar dit weekend veel mensen naartoe gegaan. En WhatsApp is trending topic. De berichtendienst heeft namelijk te maken met een grote storing. Gebruikers kunnen daardoor geen berichten ontvangen en versturen... Problemen zijn nog steeds niet opgelost. Vandaag in 2006 veranderde John de Mol de naam van zijn tv-zender. Dat was Talpa en daarna werd het 10. De zender zou nog tot 18 augustus 2007 uitzenden en toen is het overgenomen door RTL. En in 1990 komt op 16 december Herman ter wereld in Lelystad. Herman was de eerste genetisch gemanipuleerde stier. Alexander Pechtold is vandaag jarig, 47 jaar wordt hij. En de Nederlandse tennister Christy Bogert is ook jarig. Zij wordt 39. Nog even kijken of er, uh, het ergens regent. Jawel hoor, laat een pluk regenbuien van het uh, midden van het land. Die over het hele land is uh, horizontaal, heel over het hele land heen gaat. Van het midden naar het noorden van het land. Oppassen, het regent. Een heel jaar lang hebben we weer kunnen sparen voor de allerleukste kerstcadeaus. En in 2012 kan je natuurlijk niet meer aankomen met een puzzelboek... of een gebreide sjaal of sokken of een boxershort. En daarom vragen wij gadget-expert en vooral internet-expert van de NOS op 3... en iPhone-club Elge van der Wel wat de tofste gadgets zijn voor onder de kerstboom. Elge, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent een enorme gadget-freak, hè? Ze zeggen het. <laughs> nou, ze zeggen het. <laughs> ja. De, de bewijzen staan ook op internet. Heb je nou twee iPads? Ik heb momenteel heb ik inderdaad uh, ik heb er zelfs drie thuis een Ik heb nog de allereerste iPad ja. ik heb een iPad 3 en ik heb een iPad mini, maar eigenlijk kan je alleen de iPad mini gebruiken. <laughs> dat is ook zonde eigenlijk. Ja, en dan heb ik ook nog die, die Google, de Nexus tablet. Dus ik heb wat dat betreft uh, genoeg tabletjes. <laughs> en koop jij dan ook elke keer als er een nieuwe iPhone uit is of een nieuwe iPad, dan koop je toch weer een nieuwe. Uh, ja, meestal wel. Ik heb uh, van de iPhone er eentje gemist hmm. in de hele serie zeg maar. En van de iPad uh, heb ik uh, alleen de allernieuwste uh, niet. Oh, ja. Van het normale formaat heb ik weer de Mini, dus uh, ja, ik heb wel vrij veel. Waar komt dat vandaan, die, uh, die enorme gadget-liefhebberij? Uh, ja, het is toch een beetje... Uh, stiekem wil ik eigenlijk gewoon ook met speelgoed spelen, zeg maar. <laughs> maar dat, dat kan op een gegeven moment. Komt het komt niet verlegd dat het niet meer kan. Dus dan, uh, dan is het elektronica. Er zijn ook mannen die hun geld stoppen in hun auto, omdat ze dat heel leuk vinden. Of altijd uh, naar voetballen gaan kijken en een seizoenkaart van Ajax kopen. En ik, uh, ik had zoiets van, ik vind, uh, ik vind elektronica leuk, ik vind het interessant om de nieuwste dingen te hebben om dingen uit te proberen, om te volgen wat er allemaal. Uh, wat er allemaal gebeurt, zeg maar ook steeds, hoe de toekomst steeds dichterbij komt. Nou, daarom ben je de, uh, de, de, de persoon om even te kijken wat er allemaal onder de kerstbomen gaat komen te liggen. Komende kerst, uh, uh, wat, wat, is, uh, wat is er in? Is het toch dat iedereen tablets gaat weggeven, iPad mini's en, uh, en de Nexus en zo? Nou ja, het uh, is niet voor niks dat uh, net voor, zeg maar zoals we dat in Amerika noemen, de holiday season... Elk bedrijf met een tablet is gekomen. Microsoft natuurlijk met een, met een Surface, die overigens nog niet in Nederland te koop is, maar in Amerika. Um, uh, Google heeft uh, de Nexus tablets vernieuwd, de 7-inch kleine versie, maar ook een grotere versie. Uh, Samsung heeft natuurlijk allerlei tablets op de markt. En ook uh, Apple kwam net op tijd met de iPad Mini. Um, dus uh, zij zetten in ieder geval al die bedrijven op in dat iedereen een tablet om de kerstboom legt. Ja. En het is een, uh, wat dat betreft ook weer gewoon tijd um, waarin iedereen die er nog geen heeft, begint te twijfelen van... Het is niet een hype, het is wel echt iets, ik moet er ook één. Dus ja. het, het is wat dat betreft een heel interessant kerstcadeau, maar wel prijzig, want je bent toch uh, voor de goedkoopste al meteen 300 uh, euro kwijt tot echt uh, meer dan 500 euro, dus dat zijn geen kleine cadeautjes. Ja, ja, ja. en uh, wat ik zelf vind altijd belachelijk als mensen dan zo'n hele goedkope kopen, ik snap het wel, als het, uh, bedoel, dan denk je van het is niet zo duur, maar je hebt van die hele goedkope ook liggen bij, uh, bij uh, weet ik veel, drogisterijen en zo. Uh, die, die kosten 100 euro, maar die zijn nee, die, die echt, zijn echt, echt zijn na drie weken kapot geloof ik. Hè? Dat is ja, echt, en, uh, uh, wat, wat er vaak niet bij staat, dat bijvoorbeeld dan heb je met Android, dan is je niet door Google zeg maar, goed gekeurd. Dan kun je helemaal niet in de, in de Play Store waar je de apps kan kopen. Dus kun je er niks opzetten, blijkt <tus> dan thuis. Ja. Dus ook mijn advies echt, koop gewoon of een, of een Samsung of uh, van Google zelf een Android tablet. Of ga voor de iPad, want dan weet je gewoon dat het wel een goed product is waar je ook terzij je zo'n nerd bent als ik een paar jaar mee kan doen. Ja, precies. Of inderdaad, in jouw geval drie weken. Uh, ja, maar goed, ja. <laughs> dit, zijn, dit zijn dingen, daar heb je ook echt daadwerkelijk wat aan. Maar het leuke van Gadgets is natuurlijk ook dat, dat ja, eigenlijk heb je er niet zoveel aan, maar het is gewoon heel erg grappig. Je hebt bijvoorbeeld ook de Little Printer, hè? Wat is dat? Ja, nou, een Little Printer is eigenlijk een heel klein printertje. Vergelijk het met een, met een kassabonprinter. Je doet eigenlijk gewoon een kassabonrol in. En dan kun je van alles via het internet op printen Je kan elke ochtend de headlines van het nieuws uit laten printen. Of een dagelijkse Sudoku. Of precies als jij de weg op wil, de meldingen Allemaal dingen die je eigenlijk gewoon ook op internet kan opzoeken. Maar dan gewoon ouderwets op papier. Het is echt een, ze noemen het een cloudprinter. Hij zit in verbinding met alle mooie internetdiensten die er zijn. En je kan gewoon lekker uh, uh, dingen op papier eruit laten rollen en het is gewoon zo'n ding waar je dan een tijdje mee speelt en die waarschijnlijk ook de kast erin verdwijnt. Maar ook dat zijn gadgets en dan je, je kan wel tegen je vrienden zeggen, kijk wat ik nou heb, ja. ik heb een printer! Dat dan heel cool is. <laughs> en iedereen gaat dan even avond die dingen uitprinten en op een gegeven moment verdwijnt hij dan weer ja. achterin de kast inderdaad. Ja. Maar nee, ook leuk! Heb... Ja, maar nee, ik hem mezelf niet, maar ook mensen in mijn omgeving die hebben, die zeggen van, ja dit is zo'n cool ding. Maar over een paar weken zijn ze denk ik weer vergeten. <laughs> Dan staat hij op marktplaats, houd het in de gaten. Voor de rest, ik zet hem even op mijn Twitter. Twitter.com Twitter slash kun je hem bestellen, de little printer. Ja. Um, andere gadgets die misschien nog wel wat nuttiger zijn, waar je ook echt wel wat hebt... en wat misschien ook wel de nieuwe trend gaat worden. Gezondheidsgadgets van die armbanden waarmee je kunt ja. fitnessen. Ja, je ziet dat het echt wel van de afgelopen jaar, twee jaar, maar zeker ook nu steeds meer in opkomst... zijn er inderdaad, eigenlijk zijn het een soort van gepimpte stappentellers... Uh, uh, ...gadgets die je of in je broekzak stopt of als, als armbandje om hebt, die je bewegingen registreren en allemaal leuke statistiekjes bijhouden. En dat is zeker in het kader van de goede voornemens... Afvallen meer bewegen, heel leuk. Want uh, je krijgt echt inzicht in hoeveel je beweegt. En je kan een doel zetten elke dag. En als je dat niet haalt, kun je heel boos op jezelf worden. Hm. Je, kan, uh, je kan ook met je vrienden, als je vrienden hem ook hebben, kun je tegen elkaar strijden. Wie doet in een week de meeste stappen? En uh, ik, ik, heb, ik heb al een half jaar zo'n ding in mijn broekzak zitten. Het werkt wel. En ja? dat is de grap eraan. Je staat toch beneden aan de trap en de lift. Dat je denkt van, als ik nu die trap neem, dan, dan, heb ik dat, dan zie ik dat terug. Als ik volgens inlog, nog zie ik dat. En ook mijn vrienden zien dat ik gewoon even heel stoer de trap heb genomen. <laughs> en dat zijn die kleine dingen. Of dat je toch denkt, ik kan, als ik mij een fietsje pak, dan heb ik weer wat puntjes erbij. Je gaat met je concurreren tegen je vrienden op het gebied van bewegen. En daardoor ga ja. je meer bewegen omdat je wil winnen. ...voor jezelf gewoon, nee. als je ze gewoon zegt... ...ik wil elke dag 10.000 stappen doen... wat ik zelf als het doel heb gesteld... ...en ik hou het de dag niet, dan is het zo van... ...hm, toch eens goed opletten... ...hoe komt het nou dat ik, dat ik dat niet heb gehaald vandaag, weet je... ...het geeft je gewoon wat meer bewustwording van hoe je beweegt... ...en dat is bij dat soort dingen heel fijn... ...dat je gewoon door hebt dat je eigenlijk veel te veel op je stoel zit dat je dat ook weet, omdat er gewoon een apparaatje dat zegt. Ja, uh, het is zijn mooie gadgets. Uh, Nike Fuel Band heeft, uh, is er eentje en ook de Fitbit. Uh, linkje ja. daarna staan ook op mijn eigen Twitter, twitter.com/luke. We zijn weer bij. Elke wat verwacht jij uh, onder jouw kerstboom te krijgen? Een gadget of toch maar die sokken en een gebreide? Nou, uh, sjaal. ik heb een nieuw nieuw tosti-eisen besteld. <laughs> Met wifi of zonder? En... Zonder. <laughs> ja. En ik, ik hoop waar ik wel echt heel erg op ook. En dat is wel dat is dit jaar toch een dingetje. En ik merk zelf dat ik ze is: touchscreen handschoenen. Dat ik gewoon mijn ah. telefoon op het station in de kou gewoon wel kan bedienen. Ja, precies. Maar van die, van die nopjes aan, aan de vingertoppen. Precies. Ik zal voor je duimen kijken of de kerstman uh, dat voor je onder de kerstboom schuift. Dankjewel, Elgen van der Wel. Dankjewel, oi oi. En uh, wat zou jij graag willen hebben? Ben ik wel benieuwd naar? Nou? Laat het maar even weten via mijn Twitter. Lucas. Dat is Ed Luc.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 Wait, zat vroeger in de Babies die band. Time stood still is een bekende hit van hem en dit is Missing You. Goedemorgen, het is uh, bijna 10 minuten voor zes. Een Amerikaanse winkelketen Abercrombie en Fitch opende donderdag haar deuren in Amsterdam. Nou klinkt dat niet zo heel erg bijzonder natuurlijk, totdat je hoort dat daarvoor de allermooiste mannelijke medewerkers worden ingevlogen vanuit de hele wereld en die lopen dan met ons bloot bovenlijf door de winkel heen. Marcella van BNN University, die zag dat er natuurlijk wel zitten en hoopt wat wasbordjes te kunnen aaien. Oh, dames, zouden jullie niet daar willen staan, maar gewoon achterin de rij aansluiten? Om, om zo te staan. Het is druk. Veel camera's. Ik sta nu voor de ingang. En de deur is nog hartstikke dicht. Het is uh, nog iets voor elfen en het is echt... Het is echt verschrikkelijk druk hier. Er staat een rij. Ik ben heel benieuwd hoe lang deze mensen hier al staan. Dit is de voorkant van de rij, hè? Jullie zijn echt de aller, allereerste? Vanaf hoe laat zijn jullie hier dan? 9 uur. 9 uur. Jullie staan echt te beven als gekken. Het is ook super koud. Maar waarom zijn jullie hier? Uh, ja, voor de opening. Want jullie wilden echt de allereerste zijn die ja. hier, uh, hier naar binnen ja, we konden. We hadden verwacht dat het heel druk zou zijn als we hier aan zouden komen om ja. negen uur. Maar dat valt mee. Want er was niemand toen we aankwamen, maar nu uh, zijn we wel blij dat we zo vroeg zijn gegaan. Want nu staat er echt een bijna kilometer lang reis. Uh... Komen jullie ook een beetje voor de mannen? Uh, ook voor de mannen natuurlijk. Voor <laughs> alles samen? Uh, voor alles bij elkaar. Uh, gewoon ja. een heel spektakel. Ja, ik, zie, ik zie wel een paar nou, hele knappe jongens die buiten staan... maar die hebben ontzettend dikke jassen aan en mutsen. Maar straks kan hey? hey? We zo meteen wel even alles uit gaan trekken. ik oh, ja. ook met de foto. Ja. Echt? Ja. Oké, okay. hier aan de voorkant is het echt een verkeerschaos. Want het is dus op de straat in Amsterdam richting het Leidseplein. Daar rijden trams, daar rijden auto's, daar rijden nou echt alles door elkaar heen. Er zijn verkeersregelaars aanwezig om het allemaal een beetje in... Uh, in goede banen te leiden. Vanaf hoe laat sta jij hier? Vanaf 7 uur is morgens. Vanaf 7 uur ben jij hier al als verkeer ja. aan het regelen? Ja. En had jij deze gekte verwacht? Nee, ik dacht wel, het wordt druk, maar het wordt nu al uh, heel erg druk. Inmiddels is de rij, nou, ik denk zeker wel echt 200 meter lang. Mensen staan hier dus uh, uh, echt te wachten totdat ze die winkel inmaken. 3... Zoals je kunt horen komt er behoorlijk harde muziek uit de winkel. Er staan twee echt een soort van jonge goden bij de ingang. Is zwaaien een beetje naar me. Ik merk dat ik daar een beetje verlegen van word. Dus ze zijn wel echt heel knap. Door maar genoeg hebben ze wel allemaal echt dikke mutsen, schalen en dikke jassen aan. Dus niet zoals beloofd de, ja, de ontblote torso's. Maar ik ben toch wel een beetje op wat verheugd. Jullie hebben echt als allereerste afgerekend? Uh, ja, blijkbaar. Ja. We waren ook als eerste in de paskamers. Dus, uh... Maar hoe zag het eruit? Ja, echt heel mooi. Ja. De muren zijn gewoon helemaal geschilderd. Met allemaal mannen met sixpacks en zo die aan het werk zijn. Echt heel leuk. Ja. leuk maar lopen de mannen binnen echt met een ontbloot bovenlichaam? alleen degene waar je mee op de foto kan. Maar voor de rest zijn ze wel allemaal uh, gewoon, ja, bloesjes en zo. de kleding van Even Me. Maar ze zijn wel allemaal mooie mannen. Oh, gelukkig maar. Uh, wil je een filmpje zien, dan kan. Ik heb een, uh, een linkje naar een filmpje op mijn Twitter geplaatst, twitter.com slash uh, look. Wij vroegen ons af, hoe ziet de ideale man er eigenlijk uit? Gewoon een lekker lichaam, lekker koop, maar wel gewoon heel lief en aardig. Niet alleen het uit Dat is wel een ideale man, denk ik. Ja. Ik vind humor ook best wel belangrijk, dat je gewoon kan lachen ja. samen. Ja, ik vind Channing Tatum altijd heel erg leuk. Ja, en ook een goeie. lekker ding. Ik heb al een heel lief vriendje. Dus, uh, Maar ja, die, eh. Uh, ja, Schoon, blond, lief, leuk. Bizarre. Mooie ogen. Goed gespierd. Ja. <laughs> uh, ik weet niet. Niet te gespierd, dat sowieso. En mooie ogen. En ik weet niet, het ligt er heel erg aan. Chase Crappers. Channing Tatum. Ja. Van Magic, van Magic Mike? Yeah. Ja, Brian Reynolds. Ja, um, ook gezelligheid en zo. Leuk, lekker lichaam is ook wel leuk, mooie kop. Maar vooral gaat het denken om zijn persoonlijkheid, hoe die is. Of je kan lachen met elkaar. Ja. Okay. Samen gezellig kan hebben denk ik. Weet je, weet je, je hebt iets langer haar. een Beetje gespierd, niet te lang. Weet je leuke, ja. leuke lach. Ja, ja inderdaad, hij moet wel een tandstaanlach hebben denk ik. <laughs> Dat hebben al die, uh, al die mannen. Ik uh, weet zeker. Dat heel veel mannen met mij nu dachten, nou, een beetje lang, een beetje blond, een beetje gespuurd. Ja, daar lijkt op Dat ben ik. Nou, ik vrees dat ze ons niet bedoelen, heren. Helaas. Weet je wie ze wel bedoelen? Iemand als dit. Uh, John Mayer is echt mega populair. Die heeft altijd gillende meisjes voor zijn podium als hij dit liedje zingt. Half of my heart. En half of my heart. Ik zit een beetje te kijken op wat websites en op uh, wat Twitter-accounts... hoe het toch met Johannes is. Hè? heb je vast wel gevolgd dit weekend. Het is echt het weekend van Johannes. Johannes is een bultrug en die is in de problemen geraakt... bij de razende bol tussen Tessel en Den Helder. Dat is een zandplaat en daar ligt die 12 meter lange bultrug. Aan de andere kant ligt ook nog een potvis, die heet Piet. Tenminste, zo noemen we hem dan maar. En uh, ja, die bultrug die heeft dus een spuitje gekregen, maar uh, hij gaat maar niet dood. En nu is de vraag, ja, moet hij nou gered worden of toch een spuitje? Hij, hij, hij krijgt gewoon een spuitje hoor. Dat is, hij, hij, hij, hij, ja, hij is te zwak om te leven, is eigenlijk het verhaal. Maar ik vraag me af hoe het met hem is. Dus als iemand dat weet, hoe het op dit moment met Johannes is... iemand die daar misschien geweest is, laat het even weten... via mijn Twitter, twitter.com slash luk... Het is een mooie zondag. Uh, wat waren jouw hoogtepunten afgelopen week? Nou, mijn uh, hoogtepunt van de week was dat ik uh, mee heb gedaan aan de DJ-contest in Amsterdam, de Twisted DJ-contest. Dat uh, was in de Q-bar, dat was de tweede voorronde. En ik ben uiteindelijk door, tweede geworden van de jury en publieksprijs gewonnen. Wat natuurlijk wel belangrijk is als DJ: publiek naar je hand zetten. En ja, nu mag ik door naar de maatfinale in de Studio 80, 11 januari. Zorg dus dat je er allemaal bij bent voor de vroege luisteraars. Mijn hoogtepunt van deze week uh, was de Sinterklaasviering met mijn familie. Um, ik heb nog twee nichtjes die, uh, die geloven. Dus er was nog een uh, echte, echte Sinterklaas-echte paksavond. Sinterklaas ingehuurd uh, en Zwarte Pieten. En ik ben eigenlijk openlijk voor lul gezet door, uh, door mijn familie. <laughs> um, mijn familie had in het boek uh, gezet uh, dat ik uh, het weer had uitgemaakt... Uh, met een van mijn uh, zogenaamde sletjes. En... Daar uh, was Sinterklaas niet zo blij mee. Die vroeg uh, wie die jongen was uh, die elk jaar maar weer een nieuwe vriendin meeneemt... waardoor hij elk jaar weer nieuwe cadeaus moet verzinnen voor, uh, voor mijn uh, sletjes. Mijn oom was het daar niet zo mee eens. Die zei dat Sinterklaas me juist moest feliciteren met, uh, met het uh, opbreken van mijn relatie. Nou, dat vond ik echt het mooiste moment wat ik, uh, wat ik deze week heb meegemaakt. Absoluut. Nou, Het leukste wat ik deze week heb meegemaakt is eigenlijk denk ik... Uh... Dat ik een, een, een, een date, wil ik het niet echt noemen, maar gewoon wel een uh, ja, passionele avond heb gehad. Hoe ken ik er? Ja, via, uh, via school eigenlijk. Uh, daar, ben, daar ben ik niet meer zo vaak. Volgens mij zo ook klaar, maar uh, ja, dat ging een beetje op en aan en af en zo. En toen uh, laatst uh, dacht ik, nou, we gaan we weer eens even bellen hoe het, uh, hoe het met er is. Ja, ja. Ja. Ja. Nou, het ging goed met haar. Nou, dat is mooi om te horen, jongen. Het gaat niet zo goed met Johannes, maar uh, die moet nog wel gered worden... vinden heel veel mensen op mijn Twitter, uh, lees ik al. En het gaat misschien nog wel gebeuren ook, want Lenny het Hart... Die, uh, zegt van nou, het kan nog wel, het kan nog. Zij heeft er nog wel een klein beetje vertrouwen in. Het nieuws komt eraan, Mark Visser zit voor je klaar... en zometeen meer start hier op Radio 1.